Maar elk jaar blijft er een aantal in Nederland... en dat zijn bijvoorbeeld ooievaars die uit gevangenschap zijn vrijgelaten... en die hun trekdrang niet kunnen ontwikkelen, zoals de stichting het noemt. Het weer, veel winterstevige buien, het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max.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 Goedemorgen en welkom bij het vierde uur van onze uitzending deze week. Tot zeven uur zijn we er nog met Nachtvluchten. In dat laatste uur Imka Marina. Zij is de tweede gast in onze themamaand Nachtvluchten Nieuwe Start. Ze is zangeres, ondernemer en trouwambtenaar. En eigenlijk net zo'n doordouwer als onze gast vorige week. Zangerschrijver en yogadocent in Rolstoel, Peter van Kan. Imka was gisteren volgens mij al onderweg vanuit Midwolda en wordt nu... Nu wakker in hotel Jan Tabak. Chapeau trouwens dat de dame toch wilde komen... ook al heeft nachtvluchten helemaal geen hotelbudget. Dat getuigt dan toch wel weer van karakter. Voorzichtig onderweg vanuit Bussum en uh, we verheugen ons op het gesprek tussen zes en zeven. In dit uur kunt u gaan luisteren naar het wetenschapsprogramma Hoezo, een bijdrage van NTR. In een aflevering uit de serie Wintergesprekken ging Rob Buiter op bezoek bij de familie Viedeler. Hanneke Viedeler zette in haar boek Eetbare Natuur, alle eetbare planten en dieren op een rij die je in de vrije natuur kunt vinden onder het genot van een natuurmaaltijd vertelt ze over haar ontdekkingen en haar man emeritus hoogleraar biomechanica John Wiedeler, wijd uit over wat je allemaal kunt leren van vliegende vogels, zwemmende vissen en klevende zaden. In navolging van de oergroenten in nachtvluchten winterkost vorige maand vond ik dit wel een heel mooi onderwerp. Rob buiten dus bij de familie Wiedeler in een aflevering van Hoezo? U luistert naar een speciale winteruitzending van Hoezo. Ja, en in deze speciale winteruitzending zijn we vanavond te gast... bij de familie Fiedeler in het Groningse noord en Waarom dan wel? Wel Omdat beide Viedlers een nieuw boek hebben uitgegeven. John Viedeler is emeritus hoogleraar Biomechanica... aan de Universiteit van Groningen. En hij schreef een boek over bionica. Wat kunnen mensen leren over bewegen, over bouwen en zelfs over voeding... als zij maar goed naar de natuur zouden kijken... Zijn vrouw Hanneke Fiedler schreef een boek Eetbare Natuur. Zij keek naar al het lekkers dat in de vrije natuur rondloopt en vliegt... of dat daar te plukken is. En voor dit interview heeft Hanneke Fiedler dan ook een speciale... drie gangen maaltijd geprepareerd. Te beginnen met een heel bijzondere soep. We eten oesters. Die zijn we een paar weken geleden gaan plukken... bij, uh, bij de Waddenzee. Dan vormen ze hele reffen. Mag... Die, die Japanse oesters, die, Japan... die hele grote scherpe schelpen... Ja, je, je, ze zijn inderdaad hartstikke groot. Ik denk maar 25 centimeter, maar je hebt ook kleinere. En die zijn lekker. Ja. En die kun je ook makkelijk losfrikken. Je mag per persoon iets van 10 kilo per dag meebrengen. Dus dat is ruim voldoende. En wij zijn dus een paar weken geleden gegaan te worden dat, dat je zou komen. John heeft ze uit de schelpen gehaald. En ik heb ze per 24 zo'n beetje ingevroren. En die ingevroren oosters die zijn heel makkelijk om daar deze soep van te maken. En dat is gewoon room slagroom en oesternat samen warm maken daar de oesters in doen totdat de randjes een beetje krullen, totdat ze warm zijn en dan kun je het eten ik zou zeggen smakelijk eten, ja. een ja. beetje tabasco erbij Probeer proberen een hele romige soep is het inderdaad en... ja, want dat was uw norm je moet het gewoon uit de vrije natuur kunnen halen Echt, nou zo heel erg rechtlijnig ben ik daar niet in maar je, zou het, je kunt het uit de, in de vrije natuur halen Zoals deze oesters, die kun je gewoon gaan plukken. De soep is heerlijk trouwens. Ja, ja. <laughs> een beetje tabasco maakt het anders. En, um, maar als je het over wilde dieren hebt, over uh, bijvoorbeeld waterkonijnen... ja, die kunnen wij als leek niet mm -hmm. uit de... Deken. Muscusratten noemen we ja, dat in de muscus, Nederland. Ja, <laughs> de muscusratten, die, die, die kunnen wij als leek niet uit de natuur halen. Dan moet iemand schieten, iemand met, met een, ja, een jachtvergunning. Ja. Uh, ja. Ja. Of iemand van het waterschap. Dus dat is een kwestie van de juiste kennis te hebben. Want sowieso in uw boek staan heel veel producten uit de natuur... waarbij je dus inderdaad afhankelijk bent van de jacht. Van anderen, ja. ja of, ree, of, edelhert, ja, ook, ganzen. Ook wat die ganzen betreft. Daar, eigenlijk is het daar, is daarmee begonnen, het, uh, het idee om dat boek te schrijven. Omdat, omdat je las dat uh, boeren en uh, buitenlui last hadden van, van ganzen. En die beesten werden dan afgeschoten of vergast... En er werden niet gegeten. En we gaan gewoon in een container werden vernietigd. Toen ja. dacht ik, van, oh, dat is jammer. Het ja. is zo mooi vlees. Het is, uh... En als je een beetje oude gans hebt, dan maak je daar een stofpotje van. Of, uh... of draai je het tot gehakt. En als je dan verder gaat kijken, dan blijkt het dus... talloze dieren zogenaamd, echt zogenaamd schadelijk te zijn. En uh, die worden beheerd, zoals ze dat noemen. Dus dat wordt... we mogen er niet meer dan, ik weet niet meer precies, maar... Laten we zeggen 100 reeën per gebied zijn. En dat wordt dan door bepaalde jagers. die krijgen vergunning om dat af te schieten. En dat reevlees, dat zal maar vaak bij. dat zal wel richting in de je gaan, ja. Ja. Ja. Maar er zijn ook beesten die worden afgeschoten. en die worden vernietigd. Zoals, uh, zoals de vossen. En er staan ook recepten voor vossen in het boek. maar dat is inderdaad goed eten? Mm. Het is heel mager vlees. En heel, heel mooi. We hebben er satéetjes van gemaakt. En wassenstaartzoek. En staartzoek. Ja. ja, u noemde inderdaad al even de, de overlast. Ja, we krijgen natuurlijk wel uh, met uh, deze manier van interviewen dat we met volle mond gaan praten, maar <laughs> dat is dan maar niet anders. En ik heb net een stukje schelp. Dat kan ook, schelp. Ja. Ja. Ja. Nou, ja. Tijdens het, ook... het breken sneuvelt er wel eens een schelp en dan komt er net ik een ben stukje. Het ja. Ja. ja, Maar uh, u noemde net al uh, de, de overlast door ganzen. Een aantal jaren geleden zijn er op, op Texel bijvoorbeeld uh, honderden, uh, duizenden ganzen vergast. Ja. Uh, op dat, dat, was, dat was de aanleiding voor mij om te denken van. Ik vind het eigenlijk schandalig dat wij, als ze zijn van die kreten, van dat we duurzaam moeten zijn. Duurzaam eten, duurzaam wonen, duurzaam weet ik van wat. En dan zo'n beesten die er gewoon zijn, dus vol vlees zitten. Die worden ja, Vernietig. vernietigd. Ik weet niet wat er mee gedaan is. Ik denk dat ze verbrand zijn of zo. Maar nou, in ieder geval zijn ze, ze niet. En eten omgezet. Een deel van de ganzen zag ik als ganzenworst bij de lokale slagen liggen, maar ik begreep ook wel dat ze inderdaad de bulk niet kwijt konden. Ja, dat is ook zo'n raar sentiment, hè? Ja. Dat je dat, dat soort lieve beesten niet eet. We eten wel schapenvlees, er zijn ook hele lieve lammetjes geweest. Oh, lamsvlees is heerlijk. Maar is dat niet meteen uh, de kern van het probleem het sentiment dat er uh, rond is? Dat denk uh, ik wel. Dat denk ik wel. Het ik denk eten dat. Van dieren. dat uh, um, ja, ik vind het zelfs een beetje hypocriet. We hebben tijdenlang wilde varkens gehouden. Want de boren hier verderop had wilde varkens. He, dus echt van die beestjes met pyjamaatjes aan. Dat was echt, echt wilde zwijnen. Ja, wilde zwijnen ja. ja, Echt wilde zwijnen. En die, die zaten hier bij de kippen in het kipperhok. <lacht> <lacht> dat ging prima. Als ze alleen waren met z'n tweeën. Dan, dan gingen ze op jacht achter de kippen aan. Maar dan zeiden mensen tegen mij... Van, hoe, waarom... Hoe, hoe kun je dat nou doen? Je eigen varken opeten. Ah, ze zijn toch snoezig. Ik zeg, nou kom maar eens meer kijken hoe groot ze worden... als, als je ze gewoon laat leven. En bovendien, jezelf eet ook een koteletje... of een, of een haasje, of uh, een weet ik van wat. Die komen ook van iets wat geleefd heeft. En dat, uh... Die komen niet uit het koelvak van de supermarkt... maar ja, die komen ook de... van een dier. Ja. Ja. Dat, dat begrijp ik dus niet. Dat mensen een oordeel hebben over het eten van vlees... En, uh, er komen inderdaad steeds meer vegetariërs. Maar er zijn nog steeds mensen die vlees eten... en gewoon niet willen weten waar het vandaan komt. Behalve dan als het van ja, bijvoorbeeld die ganzen is... dan, dan, dan, dan is Nederlander maar hoor. Het mooiste voorbeeld zagen we natuurlijk dit najaar... met uh, die, die continue discussie over de oostvaardersplassen. Ja. ja, waarschijnlijk zijn het ook dieren met ontzettend lekker vlees... Maar uw pleidooi is dus inderdaad beheer het op zo'n manier... dat je er ook van kunt oogsten. En dat je... Ja, waarom niet? We oogsten alles. We oogsten het riet. Wij maken de natuur hier in Nederland... en er is geen enkel plekje meer of geen enkel plant meer wild. Is, wij pretenderen ook niet dat het bos dat wij hier 25 jaar geleden geplant hebben... dat dat natuur is. Dus wij hebben het geplant. En we zien hoe het wordt. En het enige wat we kunnen doen is er even een beetje van afblijven. Ja, jij hebt ook een, ik heb er ook een stukje schelp, Een stukje, een stukje, schel. ja. stukje oesterschelp te pakken. Ja. Maar ja, ik Het ook. He. Bij de, de, de muskensratten... Uh, kun je af en toe van die kleine kogeltjes aantreffen. <lacht> maar bij de oesters krijg je scheld. Ik denk dat het enige stuk natuur dat we hier hebben in Nederland... misschien de Waddenzee kan, kan zijn. Dan wordt nog relatief met roos genoten. Met nadruk op relatief? Want ja. daar uh, zijn de biologen het ook allemaal niet uh, ja, maar even enthousiast uh, over. Ik, ik ga ontzettend graag naar de Waddenzee naar na dat uh, gewoon om te kijken... En oesters te plukken. Is dit boek dan inderdaad misschien ook een beetje vanuit een luxe positie geschreven... Rijst, dat u het zich kunt veroorloven om inderdaad ook voor een, voor een klein deel te de oogsten uit die natuur? En uit de luxe positie dat ik dus hier een visserman heb leren kennen... die me echt ontzettend goed geholpen heeft met, met het project. toen ik hem vertelde dat ik dit boek wou schrijven. Toen zei hij van, toen ben ik eerst met zijn vader gaan praten... En uh, die vertelde over uh, welke vis hij allemaal had en hoe je dat moest bereiden. Maar hij bakte alles gewoon in boter. Dus dat, dat, was, geen dat was dan verder niet zo uh, vernieuwend. Maar ook over de vogels die ze vengen. Die, ze vingen. Ja, die, die, die ze waarschijnlijk stroopten. Vroeger. Want, ja, vroeger heb ik het over. Ja, van de... Zeg het maar voor de veiligheid maar even bij. Ja. Ja. <laughs> ja. <lacht> ik, weet, ik weet niet meer hoe lang geleden dit deed. Want, uh, nu zijn ze beschaafd. Uh, de, vroeger leefden ze echt van oh, alles wat want, er... Uit de natuur te halen was. Vis, vogels, uh, reeën schoten, hazen, konijnen. Dat, uh, dat, dat zat allemaal in de polder. En die man die heeft dus verteld over welke vogels er eetbaar waren. En dan zegt hij van uh, aanscholvers bijvoorbeeld, dat moet je niet eten. Want uh, die, die smaken tranig. Maar ik vond in een tijdschrift een recept voor aanscholvers. Een tijdschrift uh, Ratculinaire, dat is van de rattenvangers. Uh, van de muskusrattenvangers. Die hebben een eigen tijdschrift. met een kookrubriek. en dat was het tussen aanscholven en bij. Maar ja, dan moet je dus wachten. Uh, vandaag de dag tot er een keer toevallig een aanscholver tegen je raam vliegt. misschien. Want uh, <lacht> ja, schieten ja. mag je ze niet. Nee, mag maar... niet. Nee, maar goed. dat... Uh... Ja, ik, ik zag zelfs uh, lijsters. Uh, noemt u ook. Uh, ja. als, uh, als eetbare uh, ja. dieren. die je kunt oogsten uit. En, nou, dat is natuurlijk ja. helemaal uit en boze dat je die uh, zou ja. bejagen in Nederland. Ja, maar nou, ik... als er hier in Nederland eentje tegen het raam vliegt. dan gaat hij de pot in? Nee, de diepvries. <lacht> Ja, oh, want ik kan altijd nodig zijn voor uh, biologisch onderzoek. Oh, dan wordt het een onderzoeksobject. Uh. Ja, ik, lijsters heb ik een paar van verzameld, op een gegeven moment die tegen het raam gevlogen waren hier in, in het biologisch centrum. Omdat ik, uh, toen ik mijn boek in schrijf was voor het Vliegen van Vogels. En uh, wilde ik uh, oude experimenten die gedaan zijn met vleugels, van, uh, van lijsters en van merels en wat bij bepaalde beweringen werden gedaan in 1903 en zo... Toen wou ik wel eens even checken. En uh, toen heb ik eens dus een paar van die beesten in de liefde gestopt... en die vleugels uh, wat beter bekeken. En dan bleek het verhaal bleek het nog steeds klopt. Dus, ja. uh, maar dan moest je dus even toch een paar van die beesten hebben. En, die, en dat waren gewoon slachtoffers. Uh, raamslachtoffers. raamslachtoffers. Ja. Is het ook niet tekenend voor het, het cultuurverschil... dat uh, de Belgen hun overschot aan muskusratten wel opeten... als waterkonijn op de restaurantkaart... En dat we ze ja, in Nederland ja, nou, inderdaad in de destructie doen? Wij hebben, ja, maar de Belgen eten sowieso anders. Hè? Ja. Die eten sowieso veel zo dan wij. En... Ja, zoals uh, snoepbaas, rauwe snoepbaas, die. Uh, ja. Of snoep, ik weet niet meer wat het precies was, die. Uh, is een recept uit Mexico, ceviche heet dat. En, dan laat je die snoepbaas niet gaan worden door temperatuur, maar door in een citroensap te leggen. En dat is uh, eetje verder ook. En, uh, zelf, en, maar de vissers die hem, de beroepsvisser die hem en hier bij het zuid meer die hem daar gevangen had en die hem geleverd had, die vonden het ook lekker. Maar die zei, voordat hij het proefde, zei hij dat kun je het niet eten, rauwe vis. Maar toen hij het één keer geproefd had, vond hij het lekker. En dat was eigenlijk wel heel grappig. En, uh, en ik denk ook dat uh, zoetwatervis in Nederland een verschrikkelijk ondergewaardeerd item is. En dat ja, een aal-eten uh, aal bepaling, aal, maar daar houdt ja, het eigenlijk en wel mee op. Hoogt, bijna, ja, maar bijna bijna. En voor de rest niet. En terwijl er zoveel lekkers te halen, snoekbaas is wel meer bekend, maar snoek, het vlees van de snoek en van een baars en van een karper en van een zeelt, zo ontzettend lekker. Maar je moet, het op een, je moet er goed bij omgaan. Ik had ook een bioloog nodig om die, om die vissen schoon te maken. Want, uh... En John heeft dus onderzoek gedaan naar, naar de bouw van vissen. En dan, die weten dus ook waar de gaten zitten. Maar zeg eens eerlijk, is uh, het eten in Huize Viedler is dat een uh, anatomisch festijn? En zit uw man dan alles helemaal te ontleden en alle structuren no, ja, te bekijken? No, dat, op een gegeven moment woonde we in Schotland... en dan heb je heel lekker gerookte vis. En ik, uh, uh, die, die had ik dus voor de lunch of zo. En toen zegt John van nee, die kunnen we niet eten. En dan had hij allemaal spelden en dan had hij <lacht> het vel zo eraf gehaald... En toen zat je die meotomen, of hoe die, die, die spierpunt was... Die zwemspieren, maar... ja. te bestuderen. Want die, en toen bleek ik die rookmethode die ze daar gebruikten. Dat heet Arbros Smokies. Dat is een, uit een dorp uh, aan de kust daar. En die, die rookmethode was perfect geschikt om die zwemspieren goed zichtbaar te maken. En toen heb ik naar de hand heb ik tal van vissen laten roken volgens die methode. Om, om, om dat te kunnen bekijken. Ja. Maar de buurvrouw kwam binnen en die zei, eten jullie altijd zo? <laughs> Dat ja, spelde in de vis. Ja. Maar uh, ja, inderdaad praten we wel eens over de bouw van, iets, zeker als je bezig bent met zo'n zo boek. Maar de eerste keer dat we een muskelsrat aten was met uh, twee biologen. En uh, toen hebben we tijdens de maaltijd hebben we een zele in elkaar gezet, het <laughs> was heel leuk om, uh, om te doen. En dat uh, was een soort, soort kwartetspel. Heb jij voor mij nog een, een, een bekken? <laughs> en uh, ik ja, heb jij nog een bovenbeen uh, in, in jouw rest? Uh... Mag ik van jou, van jou van de rugwervels T4? Ja, ja, sowieso. <laughs> <ja>. Wel T3, maar <laughs> <laughs> Dus hadden we, het eind van de maand dus hadden we een heel skeletje. Dat <laughs> was heel leuk. Now my mind is fed up with applications that I have now. And all these things that I want are not going their ways. I must be going to where I belong. And now what Copenhagen thought me is how I began. All these things I thought were lost, but that were with me in the traveling around with such a good friends, the ones that are with me, and all on who I depend. It's hard to choose my ways, should I follow my heart, should I bind in and stay for all this pressure? That I create I don't want to lose these people But can I trust on my faith That this will happen That I'll become The one I want to be so badly Finally liberated from feeling now John C. Fraser, een Nederlandse singer-songwriter die via de springplank van de website Celleband een groot publiek heeft bereikt. Dit nummer heette Copenhagen. U luistert naar een speciale winteruitzending van Hoezo. Vanavond zijn we te gast bij de familie Wiedeler in het Groningse Noordlaren. Hanneke Wiedeler schreef een boek over eetbare natuur en haar man John, de Emeritus hoogleraar Biomechanica uit Groningen, die schreef een boek over Bionica. Wat kun je leren van de techniek van moeder natuur. Ik sprak met de vielers tijdens een bijzondere maaltijd van puur natuurlijke ingrediënten. Het is denk ik hoor. Zal ik het of? Uh... Ja, graag. Wat, wat is de tweede gang? Het is beverrat met chocola -sauce. Beverrat met chocola -sauce. Ja, omdat het vlees er zo uitzag als konijnenvlees... dacht ik van ik maak het ook zoals ik konijnen graag maak. Dat is met... Met chocola. En pruimen. En daar zitten pijn, bon, pet in. ja Het is uh, absoluut uh, de eerste keer dat ik uh, beverrat uh, geserveerd krijg. Het zijn prachtige lange tanden liggen ook nog op tafel uh, daarnaast. E daar wordt uh, e uiteindelijk e e een sieraad e van gemaakt. Maar dit is dus Het is dus beverrat. een grazer, hè? Dat is heerlijk slachtvlees. Ja. Maar goed, we zeiden het al. Het eten bij uh, de vierders uh, kan uh, een anatomisch festijn worden. Beide een boek geschreven, John Fiedler, over bionica. De bionica zullen de iets ouderen misschien nog denken... aan de man van zes miljoen, de bionische man. Ja, maar ik denk aan, een, aan hoe je kunt leren van de natuur. Dat, dat is, is ook bionica. Titel, ja, dat is, ook, dat is bionica. En dat betekent niet eh, natuur imiteren, maar natuur zodanig begrijpen... dat je de uitvindingen die daarin zitten kunt gebruiken voor eh, maatschappij. Ja. Of de techniek, en dat is eigenlijk het idee van bionica. Maar dan nog even dat bruggetje naar het boek van uw vrouw over het eten uit de natuur. Als het over zwemmen gaat, dan gaat dat dus hier in het boek over bionica over eetbare zwemspieren. Ja, ik heb een, een hoofdstuk in het boek gaat over bionica voor viskwekers. Dat heeft ermee te maken dat ik probeer om duidelijk te maken dat de manier waarop wij vis kweken eh, anders kan, op een natuurlijke manier kan. En het idee daarachter is dat viskwekers op het ogenblik problemen hebben met hun product. Omdat er, eh, dat men vindt dat de wilde vis lekkerder is dan de gekweekte vis. En dat is een soort algemeen idee. En het zou natuurlijk erg handig zijn eh, als we vis zouden kunnen kweken... Die, die gewoon net zo goed smaakt als wilde vis. Want die wilde vis wordt van weggevangen. En dat is wereldwijd een groot probleem. Eh, de visserijinspanning wordt steeds groter... maar de hoeveelheid gevangen vis die blijft ongeveer gelijk... Maar dat betekent wel dat het hele, het hele ecosysteem waarin die vissen voorkomen, eh, erg eh, zwaar wordt aangetast. En dan zegt men wel, hoor je wel verhalen van mensen, vissers vooral, die zeggen van... ja, maar de kabeljauwstand is weer geweldig, eh, is weer verdubbeld in de laatste paar jaar. Maar als je dat dan goed bekijkt, zo'n zo uh, zo uitspraak, dan zie je dat bijvoorbeeld de kabeljauwstand sinds uh, 1950 enorm is teruggelopen... Maar in de laatste paar jaar is, er dan, uh, weer wat, uh, is, is die dan, uh, zegt men in de krant, verdubbeld. Dus dat is maar net wat je referentie Maar dat betekent is. dat uh, ja. van 1% van de hoeveelheden in 1950 is nu 2% van de hoeveelheden in 1950 beschikbaar in zee. En dat is de verdubbeling. Ja. Maar dat betekent is het dus, nog een drama. is nog steeds een drama. Met andere ja. woorden, je zou minder willen vissen uit het wild. Ja, en meer kweken. En, en, en, en, en nou... vis kweken, maar dan ook liefst niet op basis ja. van, van uh, visvoer. Ja, Want dat is nog een ander probleem. Dat is een ander probleem dat ze daarbij hebben. Dat ze die vissen voeren in de, in de kwekerijen. met wilde vis of met visolie die uit wilde vis wordt gemaakt. Ja. En, en vismeel dat ze van wilde vis maken. Wat leert de bionica om dat probleem te tackelen? Nou, de, de manier waarop ik het heb. Ik heb dat daar een verhaal over gehouden op een congres in Barcelona van de zomer. En dat congres heette Fitfish. En dat ging dus om, om de viskwekerij uh, wat alternatieven te bieden. Ze hadden mij daar gevraagd uitgenodigd om uh, met het idee dat ik misschien een methode zou kunnen bedenken waarop de vissen beter getraind zouden kunnen worden, zodat de spieren wat wilder zouden smaken. Dus een soort zwemgoot, of zoiets wilde ze bij mij weten. Maar dat, ik heb toen over nagedacht en gezegd, nou dat he, werkt niet, want als je vissen laat zwemmen in, in de gevang, in gevangenschap dan zal dat altijd gaan met een vrij trage, op een vrij trage manier. En dan trainen ze daarbij hun rode spieren. Want vissen hebben twee soorten spieren. Een heel weinig rode spier aan de buitenkant. En de rest van het lichaam, wat we graag eten, dat is witte spier. En die witte spier is een soort ontstappingsmotor van vissen. Daarmee kunnen ze sprinten. Een explosieve spier. explosieve spier. En die is meteen vermoeid en meteen verzuurd... zodra die even gebruikt is. Vissen kunnen zich dat permitteren, want die hoeven niet... die kunnen dat meedragen, want het is gewichtloos onder water. Op het land kan dat niet, Dan zou je dat niet kunnen, kunnen doen. Maar die vissen kunnen dat wel. En wij eten dus die witte spier... Dus Wiskwekerij zou zich moeten richten op het kweken van witte spieren... en niet op rode spieren, want die vinden we niet lekker. Want die zitten vol bloed, die smaken leverachtig. En, en dat zie je bijvoorbeeld bij de kweekte zalm steeds meer... dat die rode spier aan de buitenkant, een dunne laag... en wordt steeds groter en dikker. En dat komt omdat die vissen alleen maar die rode spier gebruiken. Bij een zalm is die witte spier overigens roze... maar dat komt door de kleurstoffen uit het voedsel dat ze krijgen. En over het voedsel gesproken is het natuurlijk zo dat... Men, men kweekt vis en, de, de, en de, men doet dat op een manier zoals men ook uh, op een andere manier beesten, beesten kweekt. En varkens en noem maar op worden zo duidelijk gekweekt dat je ze proberen van begin af aan, van het ei tot en met het volwassen beest, probeert men alles in leven te houden. Als je naar de natuur kijkt dan zie je bij vissen bijvoorbeeld dat dat een totaal ander systeem is. Vissen leggen miljoenen eitjes en daar uh, blijven er maar een paar van over. Uh, en in de, de rest eieren. is visgevoer. En De rest is vissenvoer, maar dat is wel heel goed vissenvoer. Dus wat je zou moeten doen misschien in de kwekerij... is beginnen met al oh, het, eier, het stadium de grootste eieren te selecteren... de kleinste eieren voeren aan de eerste stadia... enzovoort. Dus je, en je staat dan toe dat elk stadium kan eten van het vorige stadium. Zodat je uiteindelijk, net als in de natuur... de beste overhoudt aan het eind van de rit. En, en dan heb je... Uh, ook minder probleem met, met je voer. Want je hoeft dan niet zoveel uh, dingen erbij te voegen... chemicaliën en medicijnen... want dat zit allemaal in die natuurlijke uh, voedingsmiddelen... die je dan verschaft. Dus dat zou... Een, maar een van de bezwaren daartegen is bijvoorbeeld... dat men zegt, ja, maar dan sta je cannibalisme toe. En dat mag volgens de Europese gemeenschap... mag uh, in kwekerijen geen cannibalisme worden Dus Onze wetten rond dierhouderij ja. mogen hier elkaar niet opeten. Die mogen elkaar niet opeten. Maar toevallig is het dan wel zo dat in de natuur dat gewoon de uh, uh, regel is. En van de 100.000 scholeieren haalden maar 9 het eerste jaar. En dat, uh, dat is de normale hoeveelheid. Maar met, met zo'n natuurlijke voedselketen heb je nog steeds niet... die uh, explosieve witte spieren die je nee, zo vraagt dat, heeft. dat is het volgende, een ander probleem. Dus wat je zou moeten doen is die witte spier bevorderen. Hoe kun je dat het beste doen? Nou, als je gaat kijken naar de ontwikkeling van een vis... dan zie je dat die witte spieren ontstaan in het lichaam van de vis... al in het ei... De eerste spierjes, spiervezels die daar gebouwd worden, die, dat zijn de witte. En in het ei al oefenen die vissen, die kleine larvjes oefenen die spier. Want die zie je bewegen. Aan het eind van de ontwikkeling zie je die uh, zie je die visjes bewegen in het ei. Als ze daar buiten komen, uit het ei, als ze uitkomen, dan zwemmen ze ook heel uh, explosief. Op dat moment trainen ze ook hun witte spieren. In de beginfase van hun leven... Hebben ze, uh, zwemmen ze niet continu, maar door korte schokvormige bewegingen te maken en daarbij prooien te vangen. Die moeten ze dus met levensvoer voeren, dat, uh, dat bevordert die, uh, die witte spier. En, uh, en pas na soms een paar weken, dan begint die rode spier langzamerhand zich te ontwikkelen. En dan zie je ook in die larfjes dat ze continue bewegingen gaan maken. Dus dat ze achter elkaar bewegen. En dat is de rode spier. Dus je moet vooral in die eerste fase, als je ze dus niet uit, uh, Natuurlijk laat gedragen in het begin, dan krijg je dat. Gaat dat fout? En wordt dat idee al opgepikt? Nou, dat weet ik niet. Um, het, uh, uh, ik moet zeggen dat er wel al belangstelling was uit de wereld. Uh, het was zo dat zelfs uit China er een e-mail kwam met de vraag of ze mijn, mijn verhaal wat ik voor het congres gehouden had, al mochten hm. hebben. Maar het staat ook in het boek Bionica, hetzelfde verhaal. En, en ik denk dat dus de, dat is ook een aparte manier van gebruik maken van. Van wat de, de, Le, leren van de, leren de natuur. Van de natuur ja, ja. In dit geval met een culinaire inslag. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, Dat mag best. En ja. de, en, uh, de, ja. de bekende voorbeelden daarvan zijn nou ja, het klittenband. We uh, noemen ze ook in, in de inleiding. Dat ja, is een van de, de, de meest bekende voorbeelden. Ja, ja. Ja. Dat is de, de klit uh, uit de ja. natuur. Daar ja. is het klittenband ja, echt op. Ja, van uh, gemaakt. En, uh, ja, en ook de, de, de oppervlakte structuren die er dus zorgen voor, uh, voor, voor, uh, voor afwatering en voor, dus, uh, voor reiniging bij planten. En en de dus lotusblad, lotusblad waar het water op effect, blijft liggen. Ja. Nee, er zijn dus heel veel voorbeelden, uh, bionische voorbeelden te noemen. En ik heb in mijn boek ook geprobeerd om een paar uit te kiezen, want je kunt niet alles. En die paar waar ik er zelf wat mee te maken heb gehad in, in mijn carrière... zoals uh, het, uh, het uh, zwemmen, uh, zwemmen bij mensen. En, uh, maar ook het zwemmen van, uh, of het vliegen van, van vliegtuigen. En uh, dat vind ik altijd een van de mooiste voorbeelden van hoe bionica min of meer stilzwijgend uh, uh, uh, wordt gebruikt... maar vervolgens uh, niet tot in alle, in alle uh, finesses wordt opgevolgd. Uh, want uh, vliegen, vliegtuigen die, die wij dan gebruiken... zijn de manier waarop dat gaat is ontdekt in uh, zeg maar 1890 rond die tijd. Door, uh, toen waren er verschillende mensen die, daar, uh, die dat begonnen t, uh, door te krijgen. Hoe, vogels, hoe bepaalde stukken van de vleugels van vogels lift genereren... dus opwärts kracht... Onder andere Lilienthal was daar de bekendste van. En die heeft dus eh, dat doorzien: hoe de, hoe de armvleugel van een vogel zodanig gevormd is dat als je hem aanstroomt, dan komt, gaat het omhoog. En dat is dus opgepikt door de Poeders Waite en naar de handen de, de vliegtuigindustrie. En daar is de hele vliegtuigindustrie op gebaseerd. En dus alles wat er nu vliegt, de allermodernste verkeersvliegtuigen, zijn op dat principe gebaseerd. Ze zijn gemodelleerd op die vogelvleugel? Op die vogelvleugel. En schitterend uitgewerkt. De ingenieurs hebben daar waanzinnig veel uh, goede dingen mee gedaan natuurlijk. Want een vliegtuig is bijna niet meer uit de lucht te krijgen. Als je maar vaart genoeg hebt, dan vliegt het. En dus, daar, daar heb ik dus helemaal niks van. En dat is echt heel mooi. Maar er zijn andere methoden. Een vogel vliegt uh, voor een deel met die methode... Maar heeft ook nog met een andere deel van zijn vleugel. Andere methodes hebben beschikking. om op een andere manier... onder andere omstandigheden ook op te krachten te maken. En dan doet u echt op de vleugelslag? Op de vleugelslag, maar ook op de vorm van de handvleugel. Dat is, die vleugelslag is toch ook geprobeerd? De ornicopter? Ja, men, men kan dat ook heel goed nadoen. Maar ook die ornicopters zijn steeds gebaseerd op... Een vleugelslag die dan zodanig langzaam is dat de steriliteit, zoals dat heet, principes, uh, mogelijk uh, nog werken. Terwijl, uh, als je goed kijkt naar kleine vogeltjes vooral, maar ook, uh, ja, die hebben een dusdanig hoge vleugelslagfrequentie. Dat ze eerder vliegen als insecten dan als vogels en als vliegtuigen. En insecten, die hebben, een insecten vliegen bijvoorbeeld, tijdens één vleugelslag van een vlieg, gebruik je ongeveer vier methoden om uh, lift te maken, om opwaartse kracht te maken. Vier verschillende, tijdens één slag. En vogels, kleine vogels doen dat ook, die, uh, en ook bij het landen en het starten... Uh, gebruiken vogels andere principes dan onze vliegtuigprincipes. En het gekke is dat toen één keer de vliegtuigen waren ontwikkeld en overal vlogen... toen was het een hele vreemde ontwikkeling binnen de biologie, want... Eh, tot, eh, tot heel recent, en tot nu toe eigenlijk... probeert men nog steeds het vliegen van vogels dan weer te verklaren... vanuit die steady state, aerodynamische theorieën... die men oorspronkelijk uit de vogels had. Die, die, die statische vleugel. Statische vleugel. Ja. En men vringt zich in alle mogelijke bochten... om eh, dat die verklaring dan maar eh, waar te laten zijn... ook bij kleine vogeltjes die heel hoge frequenties slaan. En dat is eigenlijk raar, want in plaats van dat wij als biologisch door... Gingen met het zoeken naar uh, de eigenlijk, uh, antwoorden op al onze vragen, van hoe niveau die volgens dat? We, waren we tevreden met wat er uh, wat, met één aspectje wat uh, ontdekt? was. De, de bionici hebben niet uh, verder gekeken dan nee, het thuis lang was? Dat is, was, dat is eigenlijk ja. een heel, heel probleem, eigenlijk. En dat, uh, dat probeer ik een beetje te doorbreken, door te zeggen: van kijk, er zijn andere methodes. En ik kan nu met een methode die wij bij Gierswalu uh, gevonden hebben, uh, aangetoond hebben. Uh, kan ik een nieuw vliegtuig ontwikkelen. En dat heeft andere eigenschappen. En dat nieuwe vliegtuig staat dus uh, in principe uh, opgeschreven in het boek. De bouwtekening staat erin. De bouwtekening staat erin. Ze kunnen er zo meer aan de slag als ze het willen, de ingenieur. She looks like she don't care But all the weight she's under The weight she's under She says she ain't going nowhere But how she makes me wonder She makes me wonder How How much pressure can one person take Before its fundamentals they start to break She's doing it again Oh, how she turns away and forgets about what was She always sees a brighter day, ignores the problems she came This is me here, see us to the day That's about what was. she always sees a brighter day. Doing It Again, weer een nummer van John C. Fraser. U luistert naar een speciale winteruitzending van Hoezo... vanavond met John en Hanneke Fiedler. Hanneke Viedler schreef het boek Eetbare Natuur... over al het eetbaars dat in het wild te vinden is. En haar man John schreef het boek Bionica... over wat ingenieurs kunnen leren uit de natuur. In zijn boek beschrijft Viedler bijvoorbeeld hoe vogels vliegen... en hoe vissen zwemmen. Maar hij laat ook zien dat sommige ingenieurs de Bionica... alleen maar als een soort marketingtrucje gebruiken. Ja, dat... Eh... Uh, zo werkt dat vaak dat uh, mensen uh, die bionica gebruiken om hun product te promoten. En dat is op zich is daar niks tegen. Maar ze suggereren je, daarmee... Dit, dit is gewoon een marketingterm marketing geworden. hebben ja, het afgekeken van de, natuur, van de natuur is het goed. Ja. Ja. Als je dan goed gaat kijken uh, naar de principes die ze dan gebruiken... en de manier, de, de manier waarop het, uh, de voorstuwing uh, wordt gerealiseerd... Dan, dan vraag je aan die mensen uh, wat is er dan wel is aan. En uh, ja, dan staan ze met de mond vol tanden, want uh, uh, het ja, enige... hoe, hoe ziet het eruit? Waarom suggereren ze dat het. Het een gaat val... op en neer. Ja. En dat is eigenlijk uh, het enige, walbenstaaten gaan op en neer in het water, vissen gaan heen en weer. In principe maakt het geen bas uit of je dan heen en weer gaat onder water of op en neer. Uh, de woordstuwing kan hetzelfde zijn. Maar het uh, feit dat het op en neer gaat, uh, heeft dus natuurlijk weinig. Uh, dat is niet genoeg om, dat, dat, om er dan dat, meteen een wal van te maken. Ja. Want een walbestaat is een prachtig apparaat. Heel erg complex gebouwd. Met uh, een schitterende inwendige variatie aan structuren. Waardoor, waardoor de weerstand van die staart en in interactie met het water op uh, een bepaalde manier uh, dat water naar achter stuurt. Uh, al die subtiliteit die daarin zit... die zit oh, die niet in een plaat die om en neergaat. Hè? Ja, precies. Fijn. En dat, uh, dat, dat, kijk, dat zou ik... ik zou het prima vinden. En dat, dat gebeurt nou ook. Er zijn nu uh, op dit moment uh, jongere... gasten die zich daarmee bezighouden... ingenieurs, die proberen die walvisstaart te gebruiken... Uh, om een voor een sturen van schepen. En die kijken echt naar... Uh, hoe een walvisstaart werkt. En die hebben ook gekeken naar... stukjes film van een bewegende staart... van een, uh, een grote dolfijn. Ja. En... En die zien daarin ongeveer uh, hoe, ze hun, hoe, ze dat, hoe ze hun model moeten bouwen. En gaat dat dan inderdaad beter dan een schroef? Heeft moeder natuur dat veel slimmer bekeken dan wij? Nee, ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Of het beter gaat dan een schroef. Uh, dat hangt er vanaf je, wat je dus als criterium neemt. En dat is ook even ja, de De energieefficiëntie? energie energieefficiëntie. Energie ja, dat het uh, laatste model wat ik, die, wat ik gezien heb... daar beweren de makers van dat het... Uh, efficiënter is dan een schroefvoortstuwing. En dat vind ik prima, dat moet ook kunnen. Alleen, eh, ik zou de metingen dan wel eens precies willen zien. En ook eh, wat ik de dus graag altijd wil zien in zo'n geval is... Laat de stroming maar, maak de stroming zichtbaar eh, die dat ding maakt onder water. Want daaraan kun je zien... Kijk, dat is eigenlijk heel simpel. Als je je wilt voortstuwen in lucht of in water... wat je zou moeten doen is dat die vloeistof, lucht of water... in de richting stuwen... Tegengesteld aan de richting waarin je wil gaan. En dus elk vloeistofdeeltje dat je in die richting stuurt... heeft een reactiekracht in de goede kant uit. En dat is 100% efficiënt, zou je kunnen zeggen. Dat kun je definiëren als 100% efficiënt. Actie is reactie. Actie reactie. Ik gooi iets naar achter en ik ga zelf naar voren. Alles wat je naar nou, de andere kant uitgooit, is verlies. En dus je kunt aan het zichtbaar maken van de stroming heel goed zien... hoeveel van die stroming gaat er nou de goede kant uit... En hoeveel van die schroom in Hoeveel gaat? ruis zit er omheen? Zit er, is er omheen? Ja. En, uh, en dat zelfs bij een schroef ook. Bij een schipschroef, die gooit ook een deel van, uh, van het water de goede kant uit dat heel veel water gaat de verkeerde kant. Ja, is de schroef uiteindelijk ook niet zo heel slim? Uh, nee, uh, in nee, in die zin niet. In die zin niet. Het beste is een straalaandrijving. Uh, dus uh, die, dat zijn eigenlijk, uh, dan, dan stuur, je, stuur je een straal water de goede kant uit. Dat wordt in de natuur ook gebruikt? De natuur, ja, die wordt ook ja. gebruikt, ja. Maar als je het dus niet met een samenleving doet... maar met een, met, met een voorwerp dat als schroef of propeller dient... dan uh, moet je toch proberen die propellers of die schroef zo te bouwen... dat, uh, dat alles de goede kant uit gaat. Oh, als die schroef niet uh, de beste voortstuwing is... Uh, is dat misschien ook de reden dat uh, de natuur nooit het wiel heeft uitgevonden? Nou ja, dat, dat uh, weet ik niet. Dat... Uh, uh, dan zullen microbiologen zullen zeggen dat de natuur het, wel, het wiel wel heeft uitgevonden. Ja, oh ja. En micro zijn er zijn micro-wieletjes ontdekt en, uh, met een asje en ronddraai en iets. Maar, dat, maar in principe heeft de natuur het wiel niet uitgevonden. Maar ik denk dat dat meer te maken heeft met het feit dat uh, wij uh, op het land uh, een wiel hebben uitgevonden. En denken dat het prachtig is. Maar in feite kun je er niks mee, want je moet er een asfaltweg voor hebben. Om het te kunnen gebruiken. En dat... Uh, ja, dat hebben dieren die zijn naar poorten blijven lopen. En dat is ik veel handiger. In, in de natuur is een wiel helemaal niet handig. Nee, het is niet handig in de natuur. Dus het, daarom is het niet uitgevonden, denk ik. Nee. Komt u wel komt eens voorbeelden tegen in de natuur... waarvan u denkt van... hoe heeft onze lieve heer dat nou toch in hemelsnaam kunnen bedenken? Ja. Um, ik geloof niet zo in onze lieve heer. Maar, maar ik, ik begrijp de vraag. Moeder natuur. Moeder natuur. Zeker er een naam aan. Nou eigenlijk, eh, als, je die gedachte, als die gedachte wel eens opkomt, dan eh, heb ik steeds eh, het gevoel dat ik dan beter moet kijken. En ook misschien wat verder moet kijken dan mijn neus lang is. Omdat je toch vaak ziet dat, eh, eh, dat eh, in de totale omgeving, dus het eh, totale ecosysteem en de, de, de plaats waarin zo'n dier functioneert, meegerekend, eh, alle aspecten gedurende zijn hele leven meegerekend... dan is zijn meeste uitvindingen zijn compromissen. En, die, en dan kan één aspectje wel eens niet zo erg optimaal lijken... maar in het geheel gesproken is dat, is dat dan... Uh, is dat dan, past het dan wel goed? Dus u gaat ervan uit dat uh, als u al het idee heeft dat iets niet zo slim is... dan is dat waarschijnlijk een, toch wel een listig compromis tussen de, ja. de praktijk? Nou ja, ja. dat is ja. Één, kant, één manier om er tegenaan te kijken. Maar mijn manier is dan zo om er tegenaan te kijken. is ook zo dat ik zeg van... kijk dan vooral naar extreme gevallen. Extreme beesten die iets heel extreems moeten doen. Uh, daar heeft, uh, die hebben de natuurlijke selectieprocessen het zo zodanig geregeld... dat dat extreme... Mogelijk is. En daar kun je dan meer van leren, leren dan van iets, iets heel algemeens. Een Bo soort compromis. De zwaardvis noemt u in uw boek. Zwaardvis en, eh, de, de, en dat is dan een, een voorbeeld waarvan je zou kunnen denken: van, uh, waarom heeft de natuur zo'n idiote zwaard uh, ja, aan de neus ja, van die vis ja, ja. gebouwd? En, en dat kun je denken wat raar met zo'n ding. Ja, want het moet zeer onhandig zijn. En, uh, en het is ook natuurlijk onhandig als je, vooral als je ziet hoe zwak dat ding eigenlijk is, uh, dat hij er heel makkelijk afbreekt. Maar het. Uh, uh, als je dan beter gaat kijken, dan zie je dat dat zwaard heel uh, ingenieus in elkaar zit. Het is ruw van voren en uh, dan uh, groeit het heel langzaam naar die holle kop toe. En uh, langzaam maar zeker ga je dan inzien waarom dat handig is. En uh, dat is voor mij weerstand van het beest. En dat beest heeft uh, geen tanden, een zwaardje heeft geen tanden, maar die uh, jaagt zijn pooi vangt zijn pooi door om gewoon door te zwemmen. Hij zwemt er zo hard achteraan dat hij volkomen uitgeput is... en dan kan hij hem zonder meer opeten. En voor die snelheid heeft hij dat, heeft zwaard, hij dat nodig? zwaard nodig. Dat is het uh, idee. Niet, niet dat we dat ooit uh, bewezen hebben al, maar... we zien in die, in het, in die zwaardvis allemaal gekke aanpassingen aan die weerstandsvermindering. Aan het eind van het zwaard, vlak voor de kop, zitten bijvoorbeeld... een structuren die bij geen enkele andere vis voorkomen... namelijk uh, vormende vormen klieren. Drie stuks. Eén in het midden en twee erachter. En we hebben ontdekt dat die olie die eruit komt, uh, in verbinding staat met kanaaltjes die ook bij andere vissen niet voorkomen. Maar nou, dit oliekanaalsysteem uh, vervoert die olie naar gaatjes in de kop. En in de vlak achter de kop. En waarschijnlijk, maar dat weten we niet zeker, heeft dat te maken met weerstandsvermindering. En we scheiden ze die olie af om de stroming makkelijker langs het lichaam te laten lopen. Allemaal hele kleine. Uh, bijdragen aan een vermindering van de weerstand. Het ja, klinkt bijna alsof u spijt heeft uh, dat u met emeritaat bent gegaan. Ja, oh ja uiteindelijk uiteindelijk zou het, dat, dat zou ik graag nog verder willen onderzoeken. Maar dat is heel moeilijk, want het moeilijk om aan, vissen, aan, aan zwaardvis te komen. Maar we hebben MRI-scans gemaakt in het ziekenhuis hier in Groningen... van, uh, van grote zwaardvis. En daarom, iedere keer als je die scans weer bekijkt, vind je weer nieuwe dingen. Die, zijn zwaardvis heeft bijvoorbeeld uh, heel bizar... Uh, heeft één spier van zijn oogspieren... Omgebouwd tot een verwarmingsapparaatje. Zodat hij zijn netvlies kan verwarmen. Zodat hij onder water beter kan zien. Zo extreem gaan dus de, die aanpassingen aan die beesten. En dat, dat vind ik dan heel bizar. En heel mooi ook. En, en daarom is het goed om naar extremen te kijken. Zelfs met de potvis die een paar kilometer diep kan duiken. Een zoogdier. En ja, dat is dan. Die aanpassingen die dat, die zijn zo grotesk eigenlijk. Die. Uh, dat je denkt, hoe kan dat nou? Hoe, hoe is dat nou? Uh, hoe, hoe kun je nou zo ver gaan en dat je als uh, zoogdier in zeeleven, zoogdier, omdat je je specialiseert op een voedselbron in de diepzee, die, uh, die, die door geen enkel ander dier kan worden geëxploiteerd? Uh, nou, dat verband. Dat, dat en, en dan de verwondering over hoe dat dan door geleidelijke door eh uh, stap voor stap kleine mutaties toevalligheden uh -huh. kan zijn ontstaan dat is eigenlijk uh, heel een mooi van dat Dat is een vat vol inspiraties. Ja, heel mooi. Ja. ja. This is too with her hands on her hips en een face like thunder. Het It's still her a king season for the fifth time around. This year. Is that proof of what she's saying? Is that proof of what I've done? I wonder. All oh, I could do is so hold on to my words and try not to show my fears. And I know that it's all in my head and that it's slipping. I just can't get a grip This just has to be somehow It's not that I don't love you That I do these things My loved one It's just that I am afraid That one day I'll be the odd one now That you don't recognize my Van C. Fraser met de titeltrek van zijn cd The Odd One Out. Een gesprek met John en Hanneke Fiedler gaat over biomechanica. Hoe vliegen vogels, hoe zwemmen vissen. Het gaat ook over bionica, wat kunnen ingenieurs leren van de natuur. Maar het gaat ook vooral over het goede Bourgondische leven. Aan het eind van een interview dat werd versierd met soep van Japanse oesters... en een stoofpotje van beverrat in chocoladesaus... serveren de Viedlers een thuisgemaakte bramenvlaai. Nog helemaal op? Ik denk niet dat we dat gaan redden. Nee. Natuurlijk. Maar als rechtgeaarde zuiderling. Ja. sluit je af met een vlaai. Ja. Het bramen voor de vlaaien ook uit het wild. Nou, dat is iets wat iedereen kan plukken. Hè? Ook als je. En, uh, en het was dood in de randstad. Dat is de makkelijkste eeuw. Ja, de natuur. Dat, dat, dat kun je overal wel vinden, denk ik. En uh, deze, deze bramen zijn enige gevraagd geweest voor de vlaai, maar ik maak er ook jam van. En hoeven ze niet in te En dit jaar was een prachtig bramejaar. Dus we hebben echt heel veel... We willen er nog wijn van maken. Dat is er nog niet van gekomen. Maar dat kan de hele winter nog. Ik kan er ontzettend veel mee doen. Ja, sowieso planten en vruchten... is natuurlijk wel het, het makkelijker oogst uit de natuur, denk ik. Ja, ja. ja. Ik denk dat je... Eh, wat heb ik? Uh, duindoren. Dat is ook zoiets... Dat uh, is best lekker. Een beetje zuurig. Ik heb eigenlijk in het boek geprobeerd... wat je dus het hele seizoen lang kunt plukken. En... Uh, ook, ook, ook sommige planten zijn plagen. Dat is een zevenblad. Ik denk dat dat al onbekend is. Dat Iedereen ook... die een tuin heeft, die heeft de pest aan zevenblad? Die heeft de pest aan zevenblad. En ik denk dat en ook... Totdat ze en... de eetbare natuur van Hanneke Viedler hebben gelezen. <laughs> Want wat ja. gaan ze er dan van maken? Nou, je kunt het als spinazie gebruiken of en de sla gewoon blijven plukken tot het niet meer bloeit. Maar je kunt ze ook uit parken halen. Maar ik denk dat je dan voorzichtig moet zijn dat er geen honden overheen geplast hebben. Ik heb trouwens in de ijskast nog uh, watermuntsiroop uh, staan. Als je, als je nog dorst krijgt. Een ander uh, onderdeel wat in jullie beide boeken uh, terugkomt is uh, de honing. De honing. Maar nou is dat natuurlijk in, in echt de echt vrije natuur uh, tegenwoordig niet meer te oogsten. Ik bedoel, wilde bijenvolken zijn er Nou, niet meer. dat was inderdaad voor mij een, uh, een randgeval. Een punt. Want uh, die... die, die die bijen worden natuurlijk gemanipuleerd. He, de koning, dat mag maar één koningin zijn. Ze moeten niet te veel zwermen, want dan houdt de imker geen, geen bijen meer over. Ze, ze letten erg op ziektes. Ze, ze proberen de varroa meid te bestrijden. En een van de manieren om die varroa meid te bestrijden... is de darrenlarven die aan de rand van uh, weg te snijden. Want de varroa legt graag zijn eitjes bij die darrenlarven. Die darhalarven blijken ook eetbaar te zijn. Ze zijn kleine witte wormpjes, als je ze wegsnijdt. En ze smaken naar genaal. Ze smaken echt uh, heel lekker. He, met een beetje bakken, met een uitje en een afmaken met een scheurtje honing. Of een lepeltje honing. Het is he heel smakelijk. Dus van een is meer te oogsten dan de honing alleen? Dan de honing, ja. Wij, wij, maar um, dus afgezien van het eetbare spul. Um, we gebruiken ook de was om kaarsen te maken. He, om boendwas te maken. Dat soort zaken. En propolis gebruiken we als een soort antibioticum. En dat moet je oplossen. Propolis is het hars dat de bijen van bomen afhalen... en waarmee ze hun, hun, hun kast dichtmaken. En waarmee ze ook uh, potentiële besmettingshaarden inkapselen. Ja, want dat, dat is de link tussen de beide boeken. In, in de ja. bionica komt uh, honing weer terug als potentiële bron... Uh, waar medicijnen nog wat van kunnen leren als uh, ja, dat al, antibiotica. Ja, dat wordt ook al gedaan. Daar wordt dus al heel veel naar gekeken. En er zijn dus heel veel antibiotica in de, in de natuur te vinden. Het uh, is dus een kwestie van, uh, van goed kijken. Ligt er nog ergens een, een ultiem voorbeeld in de natuur waarvan u denkt van dat zou nog eens een keer een mooie praktische toepassing moeten krijgen? Oh, ja, dat is. Uh... Bij die toepassing is dat inderdaad steeds bij mijn zwakke kant, denk ik. Ik zie ze wel zitten, maar om ze nou heel ver door te voeren... is dat een beetje moeilijk. Ja, ik okay, maar even los van de praktische vertaling. Wat is nou het meest vernuftige... Ja, een van de mooiste dingen die in de natuur te vinden zijn... daar praat ik ook een klein beetje over in het begin van mijn boek... is de manier waarop de natuur met de energie omgaat. Energie opvangt. En in de natuur... Er zijn geen energieproblemen. En dat komt door een vrij simpel systeem. Namelijk het systeem dat planten in staat zijn... om uh, met, uh, met uh, kooldioxide, CO2 en water... om daarmee uh, voedingsstoffen te bouwen. Een beetje bouwen. zonlicht erbij en je hebt suiker. En daar hebben, ja, su suikers. daar hebben daar zonlicht bij nodig. En, de, en een stof die chlorophyll heet, dus bladgroen. En dat bladgroen... Dat, als we dat zouden kunnen namaken, dan wordt er worden ook heel hard aan gewerkt. Eh, niet, ik ben eh, van origine meer zoologisch gericht dan botanisch, maar eh, in de wetenschap wordt daar hard aan gewerkt om dat, te gaan, om dat eh, in, in de vingers te krijgen, hoe ze dat doen. Als je dat zou kunnen, dan ben je eraf. Dan, hoef je dus, dan kun je het zelf doen. De planten doen het allemaal zelf en wij gebruiken die planten dan nou weer om ze... En te laten groeien en dan eventueel om ze te gebruiken als voedsel of in het. Uh, of. of biobrandstof. Bio biobrandstof ja. van te maken. En in het verleden, dus de. Uh, de fossiele brandstoffen zijn natuurlijk ja, dus ook op dezelfde manier ontstaan. Een paar miljoen jaar later maak je ja, er olie maak, van. Ja. ja, maak je er olie van en het verbrand je er weer. Dus dat principe, dat is een van de. Van de weinige eh, basisprincipes op aarde om met energie om te gaan. En dat gewoon, daar zou heel veel al dat geld dat we nu stoppen in die onzinnige eh, met die, eh, acties om CO2 als gas eh, onder de grond te gaan opslaan. Eh, dat, als we dat geld zouden kunnen gebruiken om eh, die tak van de wetenschap wat verder op te jagen. Om chlorofiel, om die fotosynthese na te gaan doen. Om fotosynthese, goed, ja, om de na de fotosynthese kunnen... het goed na te gaan doen. En dan zijn we eh, overal vanaf. Overal wat planten groeien, kunnen wij het dan ook? En dan kunnen we ook die energie vastleggen en dan daar, en daar hebben we die CO2 weer bij nodig. Ga, gaan u en ik het gaan u nog meemaken dat dat zover komt? Ik hoop van wel, maar ik, ik, uh, uh, ik ben uh, wat jonger, dus ik, uh, <lacht> voor mezelf weet ik het niet zeker. <lacht> maar ik neem aan, het, het, zou, het zou eigenlijk wel moeten. moeten kunnen. En er zijn ook andere methodes in, in de natuur waarmee uh, in principe energie ook zonder zonlicht wordt gemaakt in de diepzee. Uh, heb je bacteriën die in staat zijn om uh, van H2S, uh, dat stinkende gas, om daar uh, energierijke verbindingen van te maken? Uh, en dat, uh, dat principe zou ook heel goed bruikbaar zijn, want er wordt heel veel H2S gemaakt overal in de industrie. En dat zou je kunnen gebruiken om meer energierijke verbindingen van te maken. De, de ultieme bionica. Eigenlijk. Ja, ik denk dat dat, uh, dat dat zou heel mooi zijn als dat zou kunnen. En dan zijn we ook, uh, ja, dan wil die aandacht die er nu is. Aan uh, voor klimaatverandering en voor uh, de, en daarmee in verband weer met uh, CO2, uh, die aandacht is helemaal verkeerd gerecht, naar mijn gevoel. Als je kijkt naar de geologische historie van de aarde, dan zie je dat er nooit zo weinig CO2 op aarde was dan nu. Uh, we zitten nu op tussen de 300 en 400 ppm, heet dat, deeltjes per miljoen, uh, aan CO2. Uh, en, maar er is wel tien keer zoveel geweest in periodes. En dus dus dat CO2, eh, die CO2-concentratie is eigenlijk niet zo'n groot probleem. Behalve dan dat wij daar zelf aan bijdragen omdat we zoveel verbranden. Maar elk organisme verbrandt. Elk levend organisme heeft een uitstoot van CO2. En planten zijn de enige organismen die dat CO2 dan weer kunnen gebruiken, recyclen. En dat is eigenlijk de. de de gang van zaken. En het idee om dan het CO2 onder de grond te gaan stoppen is gewoon een heel bizar, waanzinnig idee. En het is geen gevaarlijk gas, het is, het is een gas dat we heel hard nodig hebben. Vraag het maar aan de tuinders in het Westland: die uh, verdubbelen de CO2-gehalte in hun kassen omdat de, de planten dan veel beter groeien. Ja, dus die hele filosofie, de hele uh, gedachte achter veranderend klimaat, als dat al zo is. En, uh, Klimaat verandert altijd, dus daar kun je nooit meer, misgaan, meer mist in gaan. Als je zegt, er is een klimaatverandering. Ja, er is er nooit een stabiel klimaat geweest op aarde. Dus niet veranderd. En die rol van het CO2 daarin is, is een bepaalde... als broeikasgas heeft, is inderdaad terecht dat, dat daarop wordt gewezen. Maar bijvoorbeeld waterdamp is veel belangrijker. En niet zo'n klein beetje veel belangrijker... Heel veel belangrijker dan CO2. Per, per molecuul houdt dat ja. veel meer warmte vast. Oh, veel meer warmte vast. Dus, uh, ja. dus daarom, ik snap dat helemaal, die hele, hoe uh, ja, noem je dat, hype, zou je het kunnen noemen, snap ik niet. En uh, ben zo daarvan af moeten. Maar goed, en... bij tijd van leven melden wij ons op het moment uh, ja. dat uh, de bionici ja, daar... fotosynthese als uh, bron van we, energie. Dat zou ik heel inzetten. mooi vinden, als ik, dat zo, uh, als ik dat moment zou kunnen meemaken, inderdaad, ja, dat zou weer heel leuk zijn. Ja. En met die hoop voor een duurzame toekomst met energie uit bladgroenkorrels... besluiten we dit gesprek met John en Hanneke Fiedler. Ik noem nog even de boeken die zij hebben geschreven. Eetbare natuur is van Hanneke Fiedler. Het kost 19,90 euro en is uitgegeven door Atlas. En bij diezelfde uitgever verscheen Bionica van John Fiedler. En dat boek kost 24,90 euro. Ja, u hoorde Rob Buiter in gesprek inderdaad met Hanneke en John Fiedeler in een aflevering van Hoezo? Een bijdrage van NTR, eerder uitgezonden in december 2010. Hoezo kunt u doorgaans beluisteren op werkdagen om 8 uur in de avond op Radio 5? Dit is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten. En wij ontvangen hier zo meteen in het laatste uur... getiteld Nachtvluchten Nieuwe Start... zangeres, ambtenaar van de burgerlijke stand en ondernemer Imka Marina. En ze zit al aan de andere kant van het glas. En wij verheugen ons enorm op het gesprek. Het is nu eerst even tijd voor een kort journaal. Maar Mark Vissers schiet op, want wij willen van start. Tot zometeen.